11 uur. De Radio 1 sportzomer. Bert van Sloten en Thijs van den Brink. Nederland wil 80 afgedankte tanks kwijt. Hoe werkt zoiets? Een kijkje in de keuken. En vandaag, een eeuw geleden, werd een van de grondleggers... van het digitale tijdperk geboren. Alan Turing. Zometeen de liefhebber van Smans leven en werk. Nu eerst het nieuws met Juri Stubenitski. Turkije gaat onderzoeken of de straaljager die gisteren door Syrië werd neergehaald, boven Turks of Syrisch grondgebied vloog. Dat zei president Gül op de Turkse staatstelevisie. De regeringen van de twee buurlanden hebben inmiddels telefonisch contact gehad. Gül zegt dat alles gedaan zal worden wat nodig is. en dat het niet is te negeren dat het vliegtuig door Syrië is neergehaald. Volgens Gül gebeurt het vaker dat straaljagers kort de grens overgaan. Het toestel werd gisteren neergeschoten. De twee piloten zijn vermist. Het CBR heeft het afgelopen halfjaar 2300 automobilisten... een alcoholslotprogramma opgelegd. 530 van hen hebben inmiddels zo'n alcoholslot in de auto. De rest heeft nog een rijverbod, moet een verplichte cursus volgen... of wacht op een uitspraak van de rechter. Het alcoholslot bestaat sinds eind vorig jaar... en was oorspronkelijk bedoeld voor hardnekkige drinkers. Maar nu blijkt dat veel mensen die voor het eerst worden betrapt... direct een alcoholslot krijgen. En dat is niet voor niets, zegt het CBR. Het is een zwaar middel tegen zware overtreders. En of het nou de eerste keer of de tiende keer is... maar je rijdt met meer dan 1,3 promulage in je bloed... dan ben je een levensgevaar op de weg. Milieudefensie is teleurgesteld over de resultaten... van de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro. De milieuorganisatie vindt ook dat staatssecretaris Atsma... te positief is over de bereikte resultaten. Volgens Milieudefensie zijn er geen concrete afspraken gemaakt... over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen. Op de VN-conferentie Rio Plus 20 sprak een groot aantal landen de afgelopen dagen over duurzame energie. Ruim 90 bootvluchtelingen die nog worden vermist bij Christmas Island zijn waarschijnlijk verdronken. De Australische kustwacht begon vanmorgen met een laatste reddingspoging, maar tot nu toe zijn er geen overlevenden gevonden. De Australische premier Gillard wil zich nu niet bezighouden met asielzaken, maar zich richten op de zoektocht naar overlevenden. My focus is niet op de politics or the policy debates. A search and rescue mission is still in progress. That's my focus, and that's the government's focus. Op de boot zaten vooral Afghaanse vluchtelingen die in Sri Lanka waren vertrokken richting Australië. De boodkap zei het donderdag. De reddingsdiensten hebben ruim 100 mensen gered, onder wie een jongen van 13. Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij een iets lagere temperatuur. Aan verkeersinformatie er staat bij elkaar 20 kilometer. Dat komt door werkzaamheden en ook door een aanrijding. Ik begin met de A1, Hengelo richting Amersfoort. Tussen Knopen Beekbergen en af het Hoenelo 4 kilometer. Daar wordt een voegovergang gerepareerd. Dat moet tot 1 uur vanmiddag gaan duren. Verkeer richting Amersfoort kan evenwel ook omrijden via Arnhem en Barneveld. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij de Awitbeek 3 kilometer. Dat is een aanrijding, daar is de rechte reisroep dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Venenaal West en Maarsbergen 3 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan eventueel ook omrijden via Barneveld en Amersfoort. Ook werkzaamheden op de A15 Gorkem richting Nijmegen, daardoor tussen Waddenooyen en Tielwest 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Omdat een eigen bedrijf niet per se een hoog eigen risico hoeft te betekenen. En zo zijn er nog 99 andere goede redenen om de nieuwe Now-app zakelijk van Deltaloid te downloaden. Now, de slimme verzekeringscheck voor iedere ondernemer. Ga naar deltaloid.nl slash app Kritisch op het juiste moment. Deltaloid. Morgen in het Filosofisch Quintet. Is werken een recht of is werken een plicht... De start van een serie gesprekken over het wezen van de verzorgingsstaat. Het Filosofisch Quintet, morgen 10 over 12 bij Human op Nederland 1. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Precies 100 jaar geleden werd Hallen Thuring geboren. De man achter de decordeermachine die de geallieerden hielp de oorlog te winnen. We vragen hoogleraar software engineer Paul Clinton een wereld zonder informatica te schetsen. Dat is namelijk Turing's belangrijkste nalatenschap. En de Tweede Kamer wil niet dat Nederland haar 80 leopard tanks aan Indonesië verkoopt. Dat land zou er de mensenrechten maar mee schenden. Wat nu? Zometeen een gesprek daarover met kenner van de wapenhandel Frank Slijper. Nu eerst naar de presentatie van het verkiezingsprogramma van D66 in Den Haag. Hier zijn Bert van Sloten en van de Brink. En bij die presentatie is Marcel Bril. Marcel Hans-Weijers presenteert het. Hoe doet hij het? Ja, hij is uh, net begonnen. Um, hij doet het uh, nou ja, zoals we van hem gewend zijn. Hij staat rustig achter zijn kathede Degelijk hij rustig. Ik kan hem nu niet helemaal uh, zien. Hij uh, is net begonnen om uit te leggen waarom de keuzes gemaakt moeten worden. Die gemaakt gaan worden. We staan hier in een uh, in universiteit. Uh, de Haagse afdeling van de Leidse universiteit. Dus we zijn oh op... Uh, uh, op, en je, op den, je veegt op, op... ook een beetje. Je moet stil blijven staan volgens Moet mij. ik stil blijven, ja, staan? Ah, ja, ik okay, okay, blijven ja, staan? Ja, je ja, moet stil blijven staan. En je laten ja. scheren wat, uh, wat dat betreft. Uh -huh. Nou, Laten we dan maar even naar de inhoud gaan uh, van het verkiezingsprogramma. Weet je al een beetje wat erin staat? Nou ja, we hebben net het verkiezingsprogramma gekregen. Het is 68 pagina's lang. Ik uh, heb uh, wel uh, gescand, zoals het dan heet. En wat er opvalt is dat er natuurlijk veel Europa wordt uh, genoemd. Veel duurzaamheid, veel hervormingen. Voor? Al voor dat soort dingen. Veel onderwijs. Nou ja, dat valt op uh, uh, omdat uh, D66 dat nog eens een keer heeft opgeschreven. Kijk, wat zij doen eigenlijk is er een schepje bovenop doen. Want hervormingen, dat vinden zij al de hele tijd heel erg belangrijk. En om dan één concrete maatregel te noemen. De AOW-leeftijd, die vinden ze al een hele tijd... Tijd dat die omhoog moet. Nou, nu doen ze dat nog eerder dan uh, eerder al. Uh, nog eerder dan ook in het vijf partijen Akkoord, uh, is afgesproken. Uh, in 2021 moet die AOW-leeftijd uh, naar uh, 67. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarin je ziet dat uh, D66 zegt: die hervormingen die moeten we doorgaan voeren. Dat blijven we belangrijk vinden. Maar vanwege de huidige financiële crisis moet het allemaal. Nou, als je dan verder doorbladert en je gaat op zoek buiten die hervormingen naar bezuinigingen, want dat is ook natuurlijk uh, ja. van belang in deze tijden. Ja, daar lees je niet zo heel erg veel over. Ja, de maatschappelijke stage moet afgeschaft worden, de gratis schoolboeken die moeten afgeschaft worden, de overheid die moet kleiner. Ja, dat zijn allemaal dingen die we allemaal al weten, maar levert dat nou het grote geld op? Ja, dat is moeilijk om dat nu ook op dit moment te bepalen, want het CPB, het Centraal Planbureau, die moet nog gaan rekenen, die moet ja. nog gaan kijken, en dan zal blijken, uh, ja, of er nog meer bezuinigd moet worden in dit programma, dat vooral wil hervormen, maar ook vooral wil groeien in de economie, maar ook in het onderwijs. En daarom steken ze eens een keer 2 miljard in deze moeilijke tijden... als onderwijspartij niet zo gek, 2 miljard extra in het onderwijs. Goed, jij bent toch aan het lezen. En Hans Wijers is het nog aan het presenteren. We horen later vandaag van jou wat er nog meer in staat. Marcel bril was dat. Vond ik dat fantastisch, die belletjes ook aan het slot. Dreamer, het is uit 1974. Ja, ik was vier. 80 Leopard tanks in de aanbieding. Geen oorlogsschade, wie maakt maar los. Na het verbod van de Tweede Kamer om de tanks te leveren aan Indonesië, moet Defensie vol aan de bak om zijn tanks kwijt te raken. Maar hoe gaat die handel in zijn werk? Frank Slijper is schrijver van het boek Explosieve Materie en woordvoerder van de campagne tegen wapens. En hij geeft een kijkje in de keuken van die wapenhandel. Goedemorgen meneer Slijper. Goedemorgen. Nou ja, die mondiale wapenhandel is vorig jaar met 25% gestegen. Dat zou moeten lukken, toch? Uh, ja, nou, het is een punt uh, dat, uh, dat er uh, veel aanbieders zijn. En uh, de, de, wat dat betreft uh, is, is er, is, zijn er meer aanbieders op de markt en, uh, en is het dringend geblazen. Maar... Zijn er weinig kopers dan? Uh, nou, dat, dat, dat valt inderdaad wel mee. Uh, in, in Europa en in Amerika moeten bezuinigd worden. Maar uh, elders in de wereld uh, stijgen de budgetten wel. Dus wat dat betreft is er ook uh, wel grote vraag. Ja, dus er is ook hoop dat we ze kwijtraken. Want we moeten ze kwijt, want anders hebben we te weinig geld, toch? Uh, nou, dat is niet gezegd dat ze kwijt moeten. Uh, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Defensie die wil ze graag kwijt omdat Defensie uh, ambitieuze plannen heeft. Die uh, wil van allerlei dure nieuwe wapenprogramma's ook kunnen starten. En daarvoor hebben ze alleen voldoende financiën als ze voldoende wapens uh, weten te verkopen. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Stel, Nederland besluit dus we willen die 80 uh, tanks kwijt. Zet je dan even een advertentie? Hoe gaat Markplaats? dat? Marktplaats. Marktplaats, ja. <laughs> nou, Marktplaats uh, zou je ze niet tegenkomen. Maar uh, ja, het gaat vooral via diplomatieke kanalen, uh, via de ambassades. Uh, er zijn uh, uh, catalogie van Defensie waarin ze uh, een overzicht hebben... van de spullen die ze op een gegeven moment in de aanbieding hebben. Maar ja. gaat onze ambassadeur dan gewoon ergens langs? Ik noem maar een land uh, in Zimbabwe, gaat hij langs bij uh, de president? Nou, juist in Zimbabwe zal dat niet het geval zijn... omdat daar een wapenembargo tegen geldt. Maar uh, met landen waarmee uh, Nederland wat intensievere diplomatieke relaties onderhoudt... daar uh, zal snel genoeg bekend zijn uh, dat die wapens beschikbaar zijn. Sowieso, je hoeft natuurlijk maar de, de, de pers te lezen... Um, de militaire pers om te weten dat Nederland vorig jaar zijn bezuinigingen heeft aangekondigd en daarbij uh, van alles aan materiaal heeft uh, gezegd af te gaan stoten. Ja, die catalogies zijn een beetje stiekem geloof ik. Hè? Die kan ik niet opvragen als ik wil. Nee, nee, daar hangt een uh, zweem van mysterie uh, omheen. Uh, in is de dat? tijd? Uh, nou, het bestaan van die catalogus kwam eigenlijk pas aan het licht. Uh, vele jaren geleden. toen uh, toenmalig directeur van de Novit Max van den Berg in uh, Bangladesh. op de ambassade daar van Nederland. Uh, zo'n catalogus aantrof. en uh, uh, daar ja, stijl van achterover sloeg dat Waarom, waarom, waarom lag dat zo gevoelig? Uh, nou, Bangladesh was in elk geval toen uh, en, en nu nog steeds een van de armste landen ter wereld. En het feit dat Nederland en een van de armste landen ter wereld, waar het bovendien een, uh, een intensieve ontwikkelingsrelatie mee had, uh, zijn wapens zou willen verkopen, dat, uh, ja, dat is natuurlijk erg cynisch. Ja, Maar dat ging om dat land en het ging niet om die catalogus als zodanig. Nee. Maar daarmee kwamen die catalogie in, in de bekendheid. Er zijn uh, destijds Kamervragen overgesteld. Toen is door de regering uh, in de tijd ook gezegd... Van, nou uh, voor, voor uh, de armste ontwikkelingslanden... daar zullen we die catalogie niet meer uh, neerleggen. En, uh, maar, maar sindsdien... We leggen uh, ze niet meer neer, we hebben ze gewoon in de binnenzak. <laughs> nou ja, kijk uiteindelijk uh, ook op de, de website... van het ministerie van Defensie... kan je zien uh, een, een overzicht van de, van de wapens die, uh, die, die te koop zijn. Dus wat dat betreft hoeft er ook uh, geen, geen geheim van gemaakt te worden. Nee, heeft, heeft u zelf wel eens uh, zo'n uh, catalogus uh, te pakken gehad? Nee, nee, nee. nee zo uh, geheimzinnig nou ja. is die dus wel. Uh, ben je wapendeskundig? Uh, uh, <laughs> heb je nog nooit zo'n catalogus ja. gezien? Nee, nee, maar net zoals uh, als, als journalisten ze niet te pakken krijgen... Uh, krijg ik hem ook niet te pakken. En uh, meer dan een uh, foto van de cover uh, heb ik nooit uh, kunnen zien. Ja. Nou is het bezwaar van de Tweede Kamer... Uh, tegen die verkoop van die leopard in Indonesië... dat Indonesië de mensenrechten wel eens schendt. Is dat altijd een criterium geweest? Uh, ja, in al van de laatste twintig jaar sinds uh, Nederland zijn wapenexportbeleid met, met criteria heeft vormgegeven, is uh, het uh, aspect van de mensenrechten een, uh, een belangrijke, eigenlijk een van de belangrijkste pijlers uh, waaraan getoetst wordt of wapens al dan niet geleverd mogen worden. Maar we verkopen toch ook wel eens wat, uh, gewoon zo'n gehad, kan ik me herinneren? Er zijn de afgelopen jaren uh, zelfs vier. Uh, corvette, een, een iets kleiner type dan, dan een vergat uh, verkocht aan Indonesië. Uh, dat is in der tijd, uh, rond, rond 2005, 2006... Uh, is dat ook een, een zeer omstreden orde geweest. Te meer omdat toen der tijd... Uh, uh, Oost-Timor nog niet zo ver achter ons lag. In Aceh was het uh, uiterst onrustig, ook op Papua. En uh, daar waren ook verhalen over de betrokkenheid van uh, marineschepen bij kustbombardementen. Dus ook toen lag die orde gevoelig. Uiteindelijk uh, heeft die in de tijd uh, wel een meerderheid uh, van de Kamer achter zich gekregen en is die doorgegaan ja. als je Nederland vergelijkt met andere landen, doen we het dan netjes over het algemeen? Uh, Nederland is niet het braafste jongetje van de klas. Nederland is ook niet het stoutste jongetje van de klas. Wie, wie, is, stout, wie is het stoutste jongetje? Pof, uh, nou, ik zou zeggen landen als Groot-Brittannië en Frankrijk... en de laatste jaren toch ook Duitsland... Uh, die, die uh, zijn vaak wel een stuk makkelijker... met het uh, verstrekken van uh, dat soort exportvergunningen. En dat, dan ben je stout als je die exportvergunningen uh, verstrekt? Nou, wel als je de, de lat daarvoor veel lager legt. Er is in Europa een gemeenschappelijk wapenexportbeleid afgesproken. Um, daarbij is het de bedoeling dat alle landen um, dezelfde normen... op een strenge manier hanteren. En dus uh, geen wapens leveren aan, aan uh, grootschalige mensenrechten schenders. Aan um, landen die in conflict zijn. Landen met interne grote spanningen. Al dat soort zaken worden daarin meegewogen. En... Um, die criteria die blijken in de praktijk elastisch en sommige lidstaten van de europese unie die, uh, die toetsen elastischer die zijn gemakkelijker oh. <lacht> ja. en wie is het ja. netste jongetje van de klas mogen we uh, ik, ik denk uh, zweden of zo Bert, wat denk jij nou ja een beetje een scandinavisch ja, land dat denk, denk ik. ik ook zweden valt ook wel mee er is toevallig ja, tegen een paar weken geleden nog een minister gevallen, minister van Defensie, omdat daar in het geheim een wapenfabriek in Saudi-Arabië gebouwd werd, samen okay. met Zweden. <laughs> uh, neat, dus ja. het, maar je hebt landen die eigenlijk überhaupt weinig exporteren, dus die zou je wat dat betreft het netst kunnen noemen. Maar die hebben niks te verkopen misschien. Uh, die hebben inderdaad weinig geloof. Ja, Wat ik een beetje mis in het verhaal nog. Um, maar het komt ook omdat wij er niet naar gevraagd hebben. Want we hebben het nu over landen. Ik heb ook altijd een beeld van een beetje loesjehandelaren. Gewoon mensen, wapenhandelaars. Tussenpersonen. Tussenpersonen, ja. Dat is het woord. Ja. Die, die spelen ook een rol, uh, maar in de Nederlandse context uh, wat minder. Um, maar ja, het, het onderscheid, en dat denk ik ook in de beeldvorming... Uh, je hebt uh, de, de Loesje-wapenhandelaren... zoals je die in, uh, in, in, in betere en minder goede uh, B-films ziet. En uh, je hebt ook de gewone... Gereguleerde, officiële, erkende wapenhandel die uh, door, door overheden gewoon wordt goedgekeurd. Nee, wat, wat kan het bijvoorbeeld dat dat materieel, uh, wat wij dus in de aanbieding hebben, op een of andere manier in handen komt van die tussenhandelaren? Dus dat het gewoon dat je denkt, we sluiten een nette deal af, maar dat het vervolgens de hele wereld overgaat? Uh, nou, Het is de afgelopen jaren een keertje voorgekomen... en daar heeft Nederland uh, flink spijt van gehad. Die hebben Joep van nieuwe huizen in de Ai, tijd ingeschakeld... Oh ja. bij de verkoop van, uh, van allerlei legermaterieel uh, aan Chili. Uh, daar kwamen van allerlei corruptiebeschuldigingen bij. En uh, toen heeft Nederland gezegd... wij verkopen onze eigen overtollige wapens... alleen maar direct van overheid tot overheid zonder tussenpersonen. Ja. Ik zei net al, u bent ook woordvoerder van de campagne Tegen wapens. Vindt u er ook iets van? Van wat u nu allemaal heel deskundig beschrijft? Ja, uiteraard. Wat vind vindt u ervan? Iets van. Nou, in het geval van de, de verkoop van de Leopard tanks in Indonesië... denk ik dat het een hele goede zaak is. En eigenlijk een unieke zaak dat nu uh, in de Tweede Kamer... een, een meerderheid uh, zich tegen de verkoop van die tanks heeft gekeerd. En een meerderheid Vanwege die... dat mensenrechtenargument? Uh, ja, in belangrijke mate vanwege dat mensenrechtenargument... omdat er uh, wel degelijk uh, nog uh, veel geweld tegen met name de Papoea's maar ook op de Molukken plaatsvindt. En uh, het leger is daarbij betrokken. En om die reden is er een heel uh, duidelijk, een, een sterk argument... om de verkoop van deze tanks aan Indonesië niet toe te staan. Ja. U kent die wereld het goed. Waar moet, uh, welke ambassade moet aan de bak... om die, uh, om die uh, Leopard tanks wel netjes te verkopen? Waar moeten we het zoeken? Uh, ik ben geen uh, verkoopagent van, uh, van het <Gelach> Nederlandse leven. <Gelach> ik dat, denk, dat, ik gebruik uw deskundigheid even. <Gelach> nee, dat, uh, die deskundigheid heeft, uh, heeft Defensie zelf uh, voldoende in huis. Maar en dat weet uh, u best. Uh, nou, nee, u wilt het, ja, het niet ik zeggen. U wilt, ik wil ik, het ook wel anders vragen. Welke landen zouden uh, mogelijke interesse kunnen hebben? Nou, voor die tanks denk ik dat het oprecht heel moeilijk is. Want uh, er zijn een aantal landen die tanks in de verkoop hebben. Zowel in Amerika worden de tweedehands tanks afgestoten. In Duitsland gebeurt dat, in Oostenrijk gebeurt het. Uh, dus Waar u aan het begin van de uitzending uh, vroeg over uh, de, de wapenmarkt... Uh, op het gebied van tanks en tweedehands tanks is die uh, wel degelijk vrij overvoerd. Dus ik geloof dat uh, Nederland uh, daar ook een groot probleem krijgt om die te verkopen. Dus misschien zullen ze die uh, gewoon het beste maar... Je moet ze of houden of je moet ongelooflijk in de, met de prijs omlaag. Uh, ja, of verschoten. Want houden, dat is geen optie. Verschoten, dat uh, is een stukje snijden? Uh, ja, dat is uh, bij de oude ijzerhandelaar ja, Precies, uh, maar de, dan levert het niet zoveel meer op. Dat levert niet zoveel op, maar uh, ja, dat is misschien uh, de, de prijs... die je moet betalen voor uh, grote wapenarsenalen... die tijdens de Koude Oorlog zijn aangelegd... en die uh, vandaag in mm. elk geval ja. uh, volslagen uh, zinloos zijn. Nou, ik hoop voor Hans Hilden dat hij niet geluisterd heeft... want hij zou er maar een slecht weekend van krijgen. Dank voor dit moment. Thijs, heb jij een hond? Uh, nee. Geen hond? Dat ik ook zo houden. Dat wou je zo houden. Ja, Mark Robin heeft ook al geen hond. Uh, die gaat met de Radio 1 Sportzomerbus gaat die, uh, op, op pad. En uh, dan gaat hij honden wassen vandaag. Wassen. Wassen. De Radio 1 Sportzomerbus. Ik heb het geprobeerd, okay. uh, Mark Robin, om hier een hond te versieren. Maar uh, het lukt me niet nee, voor je. Ja. je hebt nog zo'n nee, mooie hè? oproep nee, gedaan. Nee, het lukt niet, hè? Nee. Ja, ik heb een oproep gedaan. En ik ben bang uh, dat ik dat ook nog even moet herhalen, die oproep. Want uh, als ik nu even hier in Barendrecht... in winkelcentrum Vesten op het bord kijk... dan staat het bord op 0076. Dames, is dat de actuele stand? Ja, sterker nog, er komt er nu net eentje bij. Oh, dus er komt er nou net eentje bij. 77. En dat betekent... Dat we nog. Uh... Even snel rekenen. Er zijn nog. Er moeten er 1110 worden totaal. Beste mensen. En als ik hier om me heen kijk. Ja, er zijn wel honden. Maar er zijn hier geen, geen honderden honden. Dus als er nog mensen zijn met een vieze hond. Dan zou ik zeggen. Kom naar Barendrecht. Want er staan hier wel 30 mensen klaar. Om uw hond te wassen. Voor het goede doel, Ina en Nel. Heb ik uitgekozen. Die rollen hier de hele ochtend al door het winkelcentrum in hun rolstoel. Goedemorgen. Goedemorgen. En u bent ze hier niet alleen? Nee, ik ben hier samen met mijn hulphond Uxie. Uxie, en nou is het zo, uh, dat hebben we vanmorgen al even besproken. Uh, die honden, die mag, je, die mag ik niet aaien. Nee, die mag u niet aaien. Ik mag niet eens, ik mag ze geen aandacht geven. Geen aandacht Zewel geven. Terwijl die nu toch aan mijn broek staat te ruiken. Ja. Hoe heet die van u? Joey. Joey staat nu aan mijn broek te ruiken, maar ik mag daar niet op reageren. Nee, daar mag u niet op reageren. Leg dat en eens uit eigenlijk aan mij. mag hij zelf ook niet zo snuffelen, maar u heeft waarschijnlijk zelf een hond. Ik heb een fijne en broek ons... aan, gewoon. En Denk onze ik. honden zijn gewone honden, net als een andere hond. Die ja, snuffelen die, die snuffelen. Ook. Ja. Ik, ik, zal u, ik zal het maar verklappen. Ik heb een kat thuis. <laughs> Oma, daar uh, heeft hij geen problemen mee met katten. <laughs> Legt u mij eens uit waarom ik geen aandacht aan uw hond mag geven. Nou... Dat heeft ermee te maken, als je dus vriendelijk naar een hond kijkt... of je praat tegen hem, dan nodig je hem uit. Ja. En de honden moeten op ons gericht blijven. Want u heeft die hond nodig. Ik heb de hond nodig. Waar dus... heeft u hem allemaal voor nodig? Waar moet ik beginnen? Nou, bij de A. Bij de A. <laughs> Aanrecht. Als... Ik kan u wel mededelen dat als ik deze hond niet zou hebben... Ja. Dit is een vervangende hond. Dit is mijn tweede hond. Ik heb hem nu bijna drie weken. Mijn andere hond heb ik vorig jaar in moeten laten slapen. En vanaf die tijd heb ik dus 1800 euro meer zorg per maand nodig... van de zorgverzekeraar. Omdat deze hond nog niet zo handig is? Nee, omdat oh. ik dus op dat moment nog geen hond had. Oh. Maar ik vroeg u eigenlijk waar u de hond voor nodig heeft. De hond heb ik nodig... Begin maar bij de A van aanrecht. Wordt <laughs> aanrecht. Nee, de hond haalt alles uit de kasten, uit de laden, ja. apporteert, geeft alles aan, helpt met het aan en uitkleden. Want u kunt zelf eh, dat allemaal niet. Dat kan ik zelf niet. Nee, nee. nee. Hoe is dat bij u? Nou, ik kan ook niet veel. Ik heb maar één arm en die kan een beetje schuiveren. En voor de rest, ja, mijn, mijn hond doet alles. Uh, ik gaf u net een hand vanochtend en toen voelde ik dat u een hele koude hand heeft. Ja, ik heb posttraumatische dystrofie. en daardoor is alles bij mij koud en heel, heel pijnlijk. Dus mijn hond is ook getraind om mij heel voorzichtig uit te kleden, heel voorzichtig dingen aan te geven. Maar mijn hond legt mij ook in bed en kleedt mij ook uit, maar hij helpt me naar het toilet, trekt door... Bedient het spoelsysteem. Ongelooflijk. Maar, maar hij pelt ook een banaan. Hij pakt een pakje sap uit de koelkast en haalt iets het rietje af. Ik heb, mijn, ja, ik heb mijn zorg van 23 uur per week naar 10 uur per week terug kunnen brengen. En dat is dankzij de hond? Dankzij de hond. Ik word alleen nog gewassen en aangekleed. Ja. En als mijn man niet thuis is een boterham klaargemaakt. En de rest doet mijn hond. Ja. Nou, je hoort het, het gaat hier niet om gewoon gezellige honden. Het gaat hier om hulphonden. Het gaat hier om de zelfstandigheid van, van deze dames, van, uh, van INA en NL. En dat is natuurlijk ook het doel van vandaag, geld inzamelen. Die wereldrecordpoging is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk eindelijk, uiteindelijk om keiharde pegels. Want, wat kost nou zo'n hond? 43.000 euro. Goedemorgen. Vanaf de aanschaf van de pup tot aan zijn pensioen. En ze werken zo'n acht jaar. Dus dan is de hond inmiddels tien jaar als hij met pensioen gaat. Het geld dat hier vandaag in Barendrecht wordt ingezameld... gaat allemaal naar de Stichting Hulphond. Ik verwijs u ook door naar de website wereldrecordhondenwassen.nl. Daar kunt u meer informatie vinden. En dan nog even aan Sonja van Leeuwen. Sonja van Leeuwen is gedragstherapeut. U doet ook mee met deze actie hier vandaag. Centrale vraag. Wij vinden zo'n actie wel leuk. Maar wat vindt zo'n hond eigenlijk van zo'n wasbeurt? Nou, ik denk dat we dan moeten kijken naar de honden. En we zien honden die er echt van staan te genieten. Want ik zie daar een hondje die wordt door vijf dames geknuffeld en gedaan. Ja, en die geniet er duidelijk uit. van. Maar het is wel een koude straal die hij op zijn kop krijgt. Ja, maar de honden hebben natuurlijk ook wel een vacht. Die kunnen wat hebben. Ja. Ze springen ook graag in een sloot. En dan horen we <laughs> ze er ook niet over dat het zo koud is. We moeten natuurlijk kijken naar wat voor een type hond. Maar de gaan even kijken bij dit schattige kleine hebben. zwarte poedeltje wat daar... Zeg, dames, doen jullie wel een beetje voorzichtig met het hondje? Ja, ja? dat doen we wel. Vindt hij het nou leuk, denk je? Ja, weet ik niet, het is niet mijn hond. Mevrouw, vindt, kijkt u eens goed naar het gedrag, naar dat poedeltje? Nou, deze vindt het wel heel erg eng. Je Ziet dat de oortjes ja. helemaal naar achteren liggen. Hij trilt liggen. helemaal. Hij trilt en de staartje zit echt tussen de pootjes. Dus deze vindt het echt wel een beetje spannend. Ontzettend sneu. Ja. Nou, zoals u ziet wordt er ook meteen op ingegrepen, wordt hij even lekker op de arm genomen, krijgt hij even wat steun en dan wordt zo lekker afgedroogd. Dus dat komt echt goed. En we er gaan is hier even... geen dieren niets aandoen wat ze echt niet willen. Er is voor, dit, voor deze wasbeurt uh, 5 euro uh, betaald, hè? Want dat moeten de mensen betalen. Ja. Dat is een koopje volgens mij. Dat is zeker een koopje. Ja. Ik denk bij de gemiddelde trimsalon voor een wasbeurt dat we echt wel wat meer betalen. Maar dit is voor het goede doel en iedereen is hier vrijwillig vandaag om daaraan mee te werken. Ja. Uh, dames. Dames, ze horen mij niet. Dames. Nee, nou ja, goed. Ik ga eventjes naar het volgende hondje. Uh, hallo, wat doe jij hier eigenlijk? Uh, ik ontvang de kaartjes. Jij ontvangt de kaartjes, want de kaartjes moeten daar uh, gekocht worden. Ik loop nog eventjes naar de centrale kas om te kijken hoe de stand inmiddels... Ik zie dat de stand inmiddels 84 is. Dat betekent dat er 84 keer 5 euro in de pot zit. Dat is nog lang geen 43.000. Nee, dat klopt. Dat... Want zo'n hond kost dus 43.000 euro. Wist u dat? Ja, dat weet ik. Dat is heel duur. Ongelooflijk, ja. Nou, um, de mensen die nu luisteren en die uh, een hond hebben, wat wilt u daar tegen zeggen? Kom met z'n allen naar Barendrecht. Uh, en waar moeten ze dan heen met die hond? Naar winkelcentrum De Vesten. Winkelcentrum De Vesten, ja. In Barendrecht. En dan zit u klaar ja, dan zitten wij om het klaar. geld in ontvangst? Ze heel graag in te schrijven en door te verwijzen om de hond te laten wassen. En dan krijgen ze een stevige sopbeurt. Ik denk dat ik zelf mijn laarzen zo ook maar even ga aantrekken... en kijken of ik hier uh, nog kan helpen met het een of ander. Wat vinden jullie ervan, dames? Ja, dat lijkt me een heel leuk idee. Ja? Ja, wow. met, de ja, met de poten in het sop? Ja, met de poten in het sop. En Misschien dan? kan je ook jezelf laten wassen. Kan en ook en, nog. en jullie zitten, van jullie van zitten, van jullie van zitten van hier maar gewoon een beetje erbij en te kijken. We mogen mijn poten ook afsoppen. En daar wil ik ook wel voor Nou, kom maar op. de... Laten, laten we, dus goed, ja, okay. we gaan er een leuke dag van maken hier in Barendrecht. Ik zou zeggen, kom op met die honden. En uh, Wat zegt u? Er komen ook nog demo's met de hulphonden. Oh, er is hier van alles te doen. Ik zou zeggen, goed uit Barendrecht en tot vanmiddag. <laughs> alle honden op naar Barendrecht. Wat voor hond je ook bent. Een bedrijfspoedel, of je er helemaal smerig uitziet. Je wil, wil een webcam erop, kan Je dus? wil een webcam ja, erop? ik wil ja. het wel zien. Ja, maar Robin, die, die, die neemt gewoon een webcam mee. We gaan kijken, ook daar. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, want het is middels half twaalf. Joeri Stubinitsky. Het partijbestuur van het CDA heeft besloten... dat er toch een Brabander hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt. bestuur is het met de afdeling Brabant eens... dat de huidige lijst, na het wegvallen van Ellie Blanksma... geen recht doet aan de positie van het CDA in Brabant. Wie voor die hoge positie in aanmerking komt, is nog niet bekend. Blanksma stond op vier, maar trok zich terug... omdat ze burgemeester wordt van Helmond... De Turkse president Gül wil weten waar de Turkse straaljager vloog... die gisteren door Syrië werd neergehaald. De regeringen van de buurlanden hebben inmiddels met elkaar gebeld. Volgens Gül is het feit dat Syrië het vliegtuig neerhaalde niet te negeren. Naar de twee Turkse piloten wordt nog gezocht. En netbeheerder Stedin heeft een systeem ontwikkeld... waardoor stroomstoringen voortaan binnen één minuut kunnen worden opgelost. Het zelfherstellende netwerk wordt maandag in Rotterdam in gebruik genomen... De storing in Nieuwe Gein was met zo'n systeem niet opgelost. Daar was de schade te groot voor. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het komende half uur het favoriete sportmoment ooit van Willem Wolf uit Rotterdam en dan kunt u wel een beetje vermoeden waar het over gaat. Ja, kan wel. Trouwens ook u kunt uw herinneringen bij dat mooiste moment met ons delen. Kijk daarvoor op de jukebox. De jukebox is te vinden op radio1.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Stoten en Thijs van den Brink. Stuck in the van That's far away possibly can. Stuck in a mood, so far away, that it couldn't be good. My back hurts and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. To so look at the heroes in the Liverpool rain, I'll stick by you it forever. And you do it in vain. You travel.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 Look at the hero with the Liverpool rain. I stick by. Me, one for each of you An obsessiveness that wants to pull us through I got nothing, a little and a lot I got something to share So much I forgot don't know what it means Oh, but Liverpool, I care like So look at the hero Liverpool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 Ik vind het wel lekker klinken. Liverpool Rain, raccoon. Het is van uh, vorig jaar. Het is uh, deze maand, nee, twee maanden geleden... is het ook op single uitgebracht. Het Duitse boulevardblad Bildt via het feest. De krant bestaat 60 jaar. Met een dagelijkse oplage van 3 miljoen... is het de grootste krant van Europa. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Goedemorgen. Hoe doen ze dat die verjaardag vieren? Nou, de hele maand zijn er al verschillende campagnes... Uh, met uh, oude mensen die terugkijken. Uh, bijvoorbeeld ook elke dag de opmaak van een van de pagina's. Gewoon met het nieuws van die dag. Maar dan zoals dat in de jaren 60, 70 of 80 zou zijn opgemaakt. Maar vandaag dan echt de klapper. Een gigantische actie. Iedereen in Duitsland, alle huishoudens... krijgen gratis een jubileumnummer. Gratis thuisbezorgd. Dus dat is een oplage niet van 3 miljoen... zoals op gewone dagen, maar 41 miljoen exemplaren. Met bijvoorbeeld sterrenbekende Duitsers... die terugkijken op de koppen die ze misschien leuk vonden of die misschien pijn deden, maar daar nu allemaal om kunnen lachen. Althans, die mensen hebben natuurlijk meegewerkt aan het jubileumnummer. Uh, een overzicht van, van koppen uit de geschiedenis van de afgelopen 60 jaar. Uh, interviews met een aantal bekende mensen voor wie beeld een belangrijke rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld ook oud-kanselier Schreuder, die altijd regeerde met de beroemde zin ik heb maar twee dingen nodig om te regeren, de televisie en de Oké. Okay. Nou is niet iedereen fan van de beeldzeitung. Zijn er ook stickers uitgedeeld waarmee je kon zeggen dat je hem niet in de bus wilde? Nou, dat zou een beetje ingewikkeld zijn geweest. Misschien speciaal voor deze dag een sticker. Maar je kon wel degelijk op internet je aanmelden... Eh, bij een actie om dat niet te krijgen. En wettelijk is het dan zo in Duitsland... dat als je adres daar geregistreerd staat... dat, je hem ook, dat ze hem ook niet in de bus mogen gooien. Dus heeft beeld voor al die mensen... dat zijn er een kwart miljoen ongeveer... Een speciale rode envelop gemaakt. Die krijgen ze zodat de postbode weet... dat hij daar niet zo'n gratis krant in moet doen. Uh, dat waren mensen die zeiden... Uh, ja, ik wil het niet, het is zonde van het papier... maar er zijn natuurlijk ook echt mensen in Duitsland... die echt iets tegen de beeldzijding hebben. Een groepje demonstranten voor het hoofdkantoor van uitgeverij Springer, die de beeldzeitung al 60 jaar maakt. En de Duitse bevolking nu een cadeautje geeft. Maar bijna een kwart miljoen mensen, 238.000 Duitsers, hebben zich aangesloten bij een actie op internet. Ze willen geen gratis beeldzeitung. Woordvoorzitter Susanne Jacobi van de actiegroep, waarom niet, het is toch een cadeautje? Die mensen kritiseren aan de beeldzeitung dat ze regelmatig... Um... ...gegen die mensenwürde verstößt dat die persoonlijkheidsrechten met de voeten tritt. de beeldzijding trekt zich niks aan van de persoonlijke rechten van mensen. Ze trapt op het leven van veel mensen alleen voor de sensatie, voor de berichten. En daarom willen veel mensen die krant zelfs niet als hij gratis is. De actievoerders hebben een lange lijst klachten verzameld... ...en daarom zeggen ze krijgt beeld van ons de rode kaart. Een rode kaart! Het is tenslotte voetbaltijd. En wie geen gratis krant wil, krijgt ook echt geen beeldsuiting in de bus. Dat is wettelijk zo geregeld in Duitsland. Daar moet beeld zich nu aan houden. Maar intussen verkoopt de krant wel dagelijks bijna 3 miljoen exemplaren. Een hele belangrijke factor in de Duitse samenleving. En daarmee trekt hij ook een bijzondere verantwoording. Een bijzondere verantwoordelijk ook... Fair en serieus recherchiert. Ja, zegt Susanne Jacobi. maar dat betekent ook dat de krant een enorme verantwoordelijkheid heeft. Dan moeten ze al die miljoenen lezers ook goede informatie geven en dat doen ze vaak niet. Heeft het beeld dan te veel macht? Op jeden geval is die beeld natuurlijk ook goed daarin mensen op te bouwen, maar even ook zerstören, wanneer het niet meer past. Jazeker, ze maken en breken mensen of het nou sterren zijn of politici. Ze kunnen carrières opbouwen en ook weer afbreken. Natuurlijk weet iedereen dat. Veel mensen werken graag mee aan de verhalen over hunzelf. Maar de macht ligt bij de krant. Ja, de tegenstanders van de Bild die vinden dus dat de krant zich niets aantrekt... van de persoonlijke rechten van mensen, Wouter. Dat het de krant louter om sensatie gaat. Is dat terecht? Hebben ze daar een punt? Nou, ze hebben in ieder geval wel een punt als het gaat om de macht van die krant. Maar aan de andere kant moet je bedenken dat dat niet alleen komt... door de enorme oplagen, door die 3 miljoen. Uh, en omdat die inderdaad overal ligt. Hij ligt bij alle tankstations, hij ligt bij snackbars meestal naast de kassa. Dus je kan hem ook echt makkelijk overal krijgen. Het ligt natuurlijk ook aan het feit dat veel mensen graag meewerken... met de beeldsuiting. Bij Duitse politici met name heerst het idee dat je zonder de beeldzijding... zonder daar bevriend mee te zijn, eigenlijk niet goed kunt regeren. Goed voorbeeld is uh, oud-president uh, Wolf, die uh, eerder dit jaar is afgetreden. Die had eerst heel erg graag meegewerkt. Hij was gescheiden, had heel snel weer een nieuwe, veel jongere vrouw, kreeg er ook heel snel een kind mee. En heeft de ook daar heel erg bij betrokken. Hij heeft er steeds vakantiefoto's, thuisfoto's laten maken, leuke verhalen over hem. Daardoor werd hij heel erg populair, is uiteindelijk ook president geworden. Maar toen het misging, toen het schandaal aan het licht kwam over de vriendjespolitieke, cadeautjes die hij had aangenomen, heeft diezelfde beeldzijding hem keihard laten vallen, hem, nou ja, mede kapot gemaakt met voortdurende publicaties over alles wat er verder nog mis was gegaan in zijn leven. Typisch zo iemand die zijn leven in feite helemaal heeft overgeleefd aan het beeld. Veel politici doen dat en ja, geven daarmee die krant ook de macht... om mensen te maken en te breken. Correspondent Wouter Meijer vanuit Berlijn, Dankjewel. Vandaag is het 100 jaar geleden dat Alan Turing werd geboren. En die wordt een beetje gezien als de uitvinder van de computer. Hij heeft een beetje ook de cultstatus bereikt onder informatica-specialisten. Paul Klint is hoogleraar software-engineering van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hier de hele ochtend al een hele discussie over hoe we eigenlijk die naam uitspreken. Hoe spreken we het uit? Ja, het is een Engelsman. Alan Turing, zou ik zeggen. Turing. Turing. Hebben we aan die discussie ook een eind gemaakt. Zeg, um, wat voor man was het? Waarom moeten wij hem herdenken? Wij moeten mee denken. Ik denk dat het leven er heel anders uitgezien had als, uh, als uh, Turing er niet was geweest. In de eerste plaats het uh, politieke landschap zou er heel anders uitgezien kunnen hebben... omdat hij een doorslaggevende rol gespeeld heeft... bij de overwinning van de geallieerden in de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Dus dat is heel globaal, heel politiek, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, waren we nog van Duitsland nu? Nou ja, de, de oorlog is gewonnen, zou je kunnen zeggen... door de informatie die beschikbaar is gekomen... door het werk van Ellen Jury. Ja, zou de wereld er heel anders hebben uitgezien? Hoe zou de wereld eruit hebben gezien eigenlijk... als hij er niet was geweest en als zijn uitvindingen had gedaan? Nou, uh, zaterdagochtend, uh, ja. je wilt uit je bed komen, uh, je werken gaat niet af... Eh, en dan stap je uit je bed en de centrale verwarming, die doet het niet. Maar je hebt toch ook oude wekkers die je kan opdraaien nou ja, en zo? ja, oké, okay, die is zeker Het waar... Je moet niet te praktisch zijn. <gacht> Sorry. Nee, nee, maar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het punt is, uh, Alan Turing heeft in feite het principe van de computer uitgevonden. Ja. En alle computers die vandaag de dag nog in gebruik zijn, of ze nou in auto's zitten, of je in je mobiele telefoon zitten, of... Uh, je kan niet bellen, je, je televisie gaat niet exact. aan, je wekker gaat niet af. Het is wel een heerlijke dag al, als je kan lekker doorslapen. Uh, uh, dat is waar. Dus het is heel goed dat dit gesprek op zaterdag plaatsvindt. Ja. <laughs> maar dat is, dat is dus zijn belang. Hij is echt van essentieel belang geweest. Oh, ja. Het ja, is dus hij een van de velen, het is dé man. Nee, nee. Hij, hij, uh, hij heeft het principe van de computer, hè, dat, dat rekenmodel. Kunnen we misschien zo nog even dat al... zijn die nulletjes en die eentjes. Nou, Het zijn niet alleen die nulletjes en die eentjes... maar wat, wat Turing bedacht heeft, is wat nu de Turing-machine genoemd wordt. Het is een heel eenvoudig ding. Het is een oneindige papieren band... Waar je uh, symbolen op kan schrijven. Je kan die symbolen lezen, uitwissen en je kan naar links en naar rechts gaan. En wat die machine nu kan doen is, als hij ziet dat er een bepaald symbool op zit, kan hij bedenken of hij naar links gaat, naar rechts gaat of een ander symbool opschrijft. Uh -uh. Nou, dat is heel eenvoudig. En het grappige is, dat is nog steeds het principe waar alle computers op werken. Eenvoudig? Maar was hij dan geniaal? Of ben je geniaal om met je zoiets eenvoudigs weer uit te vinden? Ja, nou dat, zeker dat laatste is vaak het geval. Ik bedoel, kijk, uh, het, uh, nu wij allemaal opgevoed zijn met computers, denk je... nou ja, dat is zo'n eenvoudig concept. Uh, uh, hoe, hè, hoe kan dat nou? Maar juist in die tijd, toen al deze dingen niet bestonden... Uh, het formuleren van zo'n concept en daar ook nog belangrijke eigenschappen van, van definiëren... dat was een groot ding. Dus bijvoorbeeld, een van de dingen die hij gedaan heeft, niet, heeft niet alleen dit concept bedacht. maar hij heeft ook meteen de beperkingen van uh, de computer bedacht. Welke en die beperkingen gelden nog steeds. En welke beperkingen had hij dan over? Nou, het probleem waar het dan over gaat. is uh, dat dat wordt dan wel een beetje technisch het halting-probleem genoemd: de vraag of een computerprogramma stopt of niet. He, dat is wel interessant, hè? Nou, wat hij bewezen heeft, dat is dat het onmogelijk is... om een computerprogramma te schrijven... dat van een ander computerprogramma zegt of het stopt of niet. Ja. Dat is een volkomen fundamenteel. Ja. En dan denk je, nou ja, dat is alleen voor de liefhebber interessant. Ja, maar dat denk dat ik, ik, ja. Ja, ja maar nou, ik, ik, dacht <lacht> ja. ik ik formuleer de vraag... <lacht> ja, maar nee, is heel goed. Ik vind het ook helemaal niet eenvoudig tot nu toe, maar dat geeft niet. Oké, okay, nou, zullen we nog even <lacht> opnieuw beginnen? Nee, maar waar, waar dit bijvoorbeeld uh, uh, aan de orde komt, viruscanners. We worden allemaal overspoeld over door virussen. Yeah. Nou, eenvoudige viruscanners, die kijken naar een rijtje bitpatronen om te zeggen: Nou, dit virus zit erin, dat virus zit erin. De meer sophisticated methodes, die uh, runnen het virus om te kijken wat het doet. Die runnen het virus. Ja, dus die, die... Ik weet dat je een drugsrunner runt, maar hoe okay, run okay. je een virus? Excuses voor je. Ja, janabon. nee, u, u bent uh, heel enthousiast, maar ik probeer het te volgen. Ze, ze, ze, uh, normaal, als je, je, je computer besmet is, dan uh, start zo'n virus en dat gaat allemaal kwaadaardige dingen doen. Ja. Wat nou de meer uh, uh, de geavanceerde methodes van virusdetectie doen, die voeren zelf ook dat virus uit en kijken dan wat die zou gaan doen. Maar daar slaat dat probleem van of die observatie van Turing weer komt terug. Ja. Je weet nooit wanneer dat ding klaar is. Dus dit resultaat uit 1936 is zelfs vandaag nog van belang. En we hadden het net ook over, bij mijn eerste vraag van wat het belang van de man was, ook over de Tweede Wereldoorlog. Checken. Daar heeft hij ook een belangrijke rol uh, gespeeld. Namelijk bij het, eigenlijk het ontdekken van een aantal codes. Nee? Ik moet het anders zeggen, het kraken. Ja, klopt, klopt. Dus uh, in de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk uh, de communicatie van uh, de, uh, de weermacht en de, de, de, de Kriegsmarine en zo was heel belangrijk dat dat hele vertrouwelijke informatie was. En Turing heeft dus sleutelrol gespeeld bij het decoderen van de code van de Enigma. En de Enigma dat is een apparaat dat de Duitsers gebruikten om, om uh, te coderen. Ja, hij ontdekte dat. Hoe is dat gegaan? Is daar iets over bekend? Ja, zeker. Dus voor de Tweede Wereldoorlog... hebben een aantal Poolse wiskundigen hebben een enigma... Uh, de, de hand daarop weten te leggen. Die waren begonnen met dat te analyseren. En dat werk heeft Turing in Bletchley Park in, in uh, Engeland voortgezet. En hij heeft daar ook speciale computers gebouwd... om die decodering te kunnen doen. Het was, het was een opmerkelijke man. Ik las in de voorbereiding ook dat hij zijn koffiemok... had vastgeketend aan zijn bureau. Ja, ja, ja. Het, is, het is eigenlijk een, het is een hele, hele aparte figuur. Dat Ik lijkt geloof... me dan wel niet geniaal. Nou ja, ik geloof. Ik hem altijd. Hij is, uh, ik geloof de drie woorden waarmee je Turing kunt karakteriseren: geniaal, apart en homoseksueel. En nou, dat laatste, dat zeg je niet, normaal niet van iemand, maar dat heeft in zijn leven een cruciale rol gespeeld. Wat? Nou, hij, uh, dus Turing was oorlogsheld, hè? hij heeft een enorme rol gespeeld, maar al dit werk, dat moest 25 jaar geclassificeerd blijven. Dus dat was onbekend dat hij deze rol gespeeld had. Niemand wist dat na de oorlog? Niemand wist dat na de oorlog. En dat is, dat is helemaal nog niet zo heel erg lang allemaal gedeclassificeerd. En, nou, Turing was homoseksueel. In 1954, toen, nou, hij had een vriendje... en een vriend van zijn vriendje brak bij hem in... De, de details daarvan zijn mij in ieder geval niet bekend. Toen is hij naar de politie gestapt. Uh, toen is aan het rollen gekomen dat hij een uh, relatie met die man had. Dat was in die tijd uh, zeer hypocriet, want het kwam natuurlijk op grote schaal voor. Uh, dat kon niet. Toen werd hij voor de Officieel verboden ook. Hè? Officieel verboden, zeker. Dus toen werd hij voor de keuze gesteld: uh, of opgesloten te worden of chemisch gecastreerd te worden. Dat laatste heeft hij, daar heeft hij voor gekozen. Daar is hij zo gedeprimeerd van geraakt dat hij zelfmoord gepleegd heeft met een appel die in Siancali gedoopt is. En het <laughs> Heel traditioneel weer. Ja, nee, zeker. En het verhaal gaat, ik weet werkelijk niet of het waar is... dat het symbool van Apple gebaseerd is Aha. op deze appel... waar uh, Turing een hap uh, uitgenomen. uitgenomen heeft. Okay. Nog even naar die koffiemok. Waarom moest hij vast aan zijn bureau? Nou, uh, uh, er zijn... Allerlei van dit soort verhalen over, over Alan Turing. Hij, hij, was, uh, ja, hij had allerlei autistische trekken. Hij was iemand die zich enorm kon focussen op dingen. Dus er zijn foto's van hem van toen hij een kind was... dat alle kinderen aan het stelen zijn... en hij met zijn hoofd gebogen staat de blaadjes van de, van de bloemetjes te tellen. Er zijn verhalen dat hij als kind uh, de bijen bestudeerde... en dan kon vertellen waar de bijenkorf was en nou die mok ja dat was dan ook weer zo'n neurotisch element niemand anders mocht aan zijn mok zitten nou ja als, als hij vastzit in een touw dan kan nog altijd iemand anders eraan zitten dat nou jij ja, er niet bent ja inderdaad nou ja dan moet je hem een klap geven lijkt me dat uh, of in de la leggende ja. laapslot doen inderdaad inderdaad nou, Zo'n ander verhaal over hem, dat, dat ook wel zijn gedrag gecharakteriseerd is. Hij had een fiets waar altijd de ketting van afliep. Ja. En hij had vastgesteld dat die ketting elke 17 omwentelingen eraf ging. Na zeventien keer trappen ging de ketting eraf. Ja, na 17 omwentelingen van de ketting ging die eraf. Ja. En dat, dus als hij aan het fietsen was, was hij altijd aan het tellen. En bij 16,5 stapte hij af, gaf zijn fiets <laughs> rondkop. En dan kon <laughs> hij weer in de omwenteling verder. Het, het is een beetje uh, dat. Wat, wat kinderen wel eens hebben die alle tegels uh, tellen. En uh, op tegel 23 Absolute. moet je niet stappen, want dat, dat Ach, gebeurt er iets heel verschrikkelijks. Ja. Nee, maar, maar het, het heeft twee kanten. Het zijn mensen die dan sociaal natuurlijk een beetje curieus uh, opereren. Maar mensen die zich enorm kunnen focussen op een probleem. Dus ook dankzij deze eigenschap kon hij al zijn uh, wetenschappelijke resultaten dit decoderen. Hij kon zich daar zo goed op concentreren. Dus dat was weer een voordeel. En heeft hij ondertussen wel de waardering gekregen die hij misschien wel verdient? Zeker, zeker, zeker. Er staat een standbeeld? Edelmans, of? Nou, er is uh, ik geloof ik twee jaar geleden is er een uh, internetpetitie uh, geweest om hem volledig eerherstel te geven. Dat heeft de Britse overheid niet gedaan. Dat uh, vind ik eigenlijk schandelijk. Uh, er, is wel, er zijn wel excuses aangeboden voor zijn, uh, voor zijn uh, behandeling. Aan wie? Nou ja, Gewoon in publiekelijk, het uh, uh, publiekelijk, ja. publiekelijk ja. uitgesproken. En maar 42 worden geloof ik hè? Uh, ja ja, dat is ja, niet ja oud. Heel, heel oud en, en als je dan kijkt hij heeft dus uh, zowel de, de basis van de informatica heeft hij uh, bijdrage geleverd hij heeft deze decodering hein, in de oorlog heeft hij aan gewerkt hij heeft de basis voor kunstmatige intelligentie gelegd en hij heeft bijdrage aan de biologie geleverd in dat korte leven van 42 jaar nou ja, en omdat het vandaag de honderdste geboortedag is... dachten wij, wij gaan een tentoonstelling organiseren... om juist al deze aspecten... En waar kunnen we het zien? Waar, waar kunnen we nog veel meer weten, te weten komen over deze man? Uh, uh, in Amsterdam, Centrum Wiskunde Informatica... hebben we een tentoonstelling ingericht. Vanmiddag zijn we open van, of om, van deze, vanwege deze speciale dag. Verder zijn we tot oktober zijn we twee dagen per week open. Uh, URL staat op de website... En wat we ook gedaan hebben, ja. is misschien wel grappig om te vertellen. Ik vertelde in het begin al over die Lego Turing machine. We hebben een Lego Turing machine van Le uh, een Turing machine van, van Lego, Lego ja. nagebouwd. Uh, daar uh, we hebben we van de week een filmpje uh, uh, online gezet. Is inmiddels al 200.000 keer bekeken. Is een ontzettend leuk ding. Staat vandaag prominent in de NRC ook uh, in de wetenschapsbijlagen. Nou, dus dat is echt ter ere van Ellen Iedereen Turing. weet het wel, uh, wel te vinden. Tentoonstelling, filmpje of uh, de grant? Nou, Lego Turing machine, dan kom, je, <laughs> daar kom, dan kom je er wel. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Zoma Dublin, ze zijn met z'n vijven. Dit komt van het album So Much for the City. Het album komt uit 2003. Thrills was dat met Big Sure. De Radio 1, Sportzomer jukebox. We gingen u net een wortelkanaalbehandeling toen Joop Zoetemelk de Tour de Frans won... en luisterde u gezellig mee vanuit de stoel van de kaakchirurg. Graag vernemen wij ook uw persoonlijke herinneringen aan belangrijke sportmomenten. Op onze website, radio1.nl, staat een mooie jukebox... met 100 hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Vandaag het favoriete sportfragment van Willem Wolff. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het gaat over Feyenoord, hè? Ja, uiteraard. Hoezo? <laughs> Nou, omdat uh, Feyenoord is natuurlijk uh, wel de, de voetbalclub geweest... Uh, die voor het eerst de Europa Cup 1 won en, en later ook de wereldbeker. Ja, en um, wat weet u er nog van? Welk moment heeft u precies gekozen? Nou, ik heb uh, die wedstrijd uh, om de wereldbeker uh, tegen Estudiantes, uh, een Argentijnse club... die heb ik gekozen, omdat, uh, niet alleen omdat die wedstrijd legendarisch is geworden door, door de 1-0 overwinning... Maar ook door het verhaal over het brilletje van Joop van Dalen. Wat was daarmee? Nou, uh, Joop van Dalen, die, uh, die was volgens mij in de tweede helft of zo, uh, was ingevallen voor Koen Molijn. En uh, die, uh, ja, zoals hij het zelf verwoordde, die kreeg op een gegeven moment de bal voor de poten en die schoot. En dat was het eerste en enige doelpunt. En vervolgens uh, was een van de Argentijnse spelers... Joop van Dalen was overigens de enige uh, die met een brilletje opspeelde. Dat kon toen nog. Ja, het is zo zieke van kon brilletje nog, had ja. hij, toch? <laughs> hij is Later is hij overgegaan op lenzen geloof ik. Oké. Okay. Uh, uh, een van die uh, Argentijnse verdedigers die uh, rukte hem dat brilletje van zijn hoofd. En <lacht> Joop van Dalen erachteraan. En uh, ja, zoals het gaat bij kleine jongens, uh, dat brilletje werd overgegeven aan iemand anders. Uh, aan een andere Argentijnse speler. En die uh, knakte hem midden. Kijk. Dat okay. heeft, okay, dat okay, heeft okay. verder niemand gezien, want uh, ik, ik heb die wedstrijd gevolgd op de televisie. Uh, dat komt toen al. <lacht> en, uh, maar uh, dat hele incident, uh, dat is, dat is uh, buiten beeld gebleven. Uh, ja, totdat uh, natuurlijk de volgende dag de kranten dit verhaal uh, vermelden. En er is uh, bij mijn weten zelfs een, uh, een liedje over okay. gemaakt. Over Het was in 1970. Zullen we luisteren naar een fragment? Ja, is goed. Ja, via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Ines Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En kan daar Hans. Hens. Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Hoeveel tienval heeft het dan toch gedaan... ...nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste... ...bij een Hensbal. Iedereen appelleerde voor een penalty... ...maar Feyenoord liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog nog Feyenoord blijft meester van de trein. Het moet u gebeurd zijn. Het moet haast gebeurd zijn. Pieter Schaardblad. Ja! Ja! Ja hoor! Het is gebeurd. Het is gebeurd. Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen. Voor het eerst in de historie heeft de Nederlandse vereniging de beker veroverd. Ja, dat was ja. het verkeerde fragment. Meneer Wolf, excuus. Nee. Dit was de Europa Cup. Dat is ook niet heerlijk om te horen. Nou ja, heeft u die weer gehoord? Ja. Ik dacht al, we zenden ja. ook de verkeerde beelden uit op um, radio 1.nl. Ja, we gaan het allemaal goed maken op een ander moment. Willem Wolf, ah, okay. hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goed, Feyenoord heeft in ieder geval toen die Europa Cup en daarna de Wereldbeker gewonnen. Wilt u ook een fragment insturen? Ga naar radio1.nl. Paul Klint is hier uh, nog steeds. Ja, de informatica, dat is natuurlijk ook wel een mooie dag vandaag. Want uh, zo vaak staat de informatica niet in de belangstellingen. Nee, dat was voor ons ook precies de reden om die tentoonstelling te organiseren. Uh, mijn slogan is uh, de stille kracht van informatica. Je kan geen dag zonder. <laughs> en uh, de goede reden om via deze tentoonstelling uh, het vakgebied ook in het zonnetje te zetten. Frank Slijper is er ook nog steeds. Meneer Slijper. ik lees hier op Teletext nog even... het incident tussen Syrië en Turkije. Dan heb je het over F-4's. Zijn er veel F-4's in de wereld? Uh, minder en minder. Het is een, een oud type gevechtsvliegtuig. Um, toevallig heeft Turkije in het verleden van Nederland... vergelijkbare gevechtsvliegtuigen, de NF-5, overgenomen. Uh, daar vliegen er ook nog altijd een aantal van rond... Uh, maar het is uh, een uitstervend ras. Ja. Het is niet zo dat wij die F 4 aan Turkije verkocht hebben? Uh, ik heb nog niks gezien of gehoord over serienummers en dat soort zaken. Dus daar kan ik geen uitsluitsel over geven. Kopen nee. wij trouwens ook wel eens een tweedehandsje van een ander land? Nee, ik kan het me eigenlijk niet herinneren. Nee, nee Nederland uh, wil graag altijd het, uh, het nieuwste en het beste. En uh, dat kost een paar centen. Maar daar heb je ook wat... Uh, ja, maar daar heb je ook wat uh, budgettaire problemen mee uh, af en toe. Dat lossen we wel weer op. Gewoon wat extra bezuinigen. komt altijd weer goed. Dat lijkt me goed. Frank Sleipen en Paul Klint, hartelijk dank dat u hier uh, bij de was. We gaan uh, natuurlijk verder met de sportzomer, want we zijn bezig. We zijn in de lucht tot 11 uur in ieder geval vanavond. Zo dadelijk in het volgende uur onder andere aandacht voor het VVD-congres. Want onze verslaggevers zijn ter plekke. Van half 8 tot 8, Boekenzomer. Boeken die juist in de Radio 1 Sportzomer de aandacht verdienen, worden in de spotlights gezet. Deze week de gast, cultureel journalist en schrijver Maarten Mol. Auteur van Wat een Goal. En uit de aanval die volgens scoort Zegs de 2-1. Over de hoogte en dieptepunten uit de voetbalgeschiedenis. Toen wilde Verhaniger niet meer aftrappen, omdat hij niet eens was met dat doelpunt. Werd vervolgens uit het veld gestuurd. Zegs scoorde 3-1 en het hele avontuur was uh, voorbij. Vanavond van half acht tot acht, Wim Brands in gesprek met Maarten Mol in Boekenzomer. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.